Twee uur remonsereen met het NOS-journaal. De Europese Commissie eist dat Rusland het verbod op de invoer van uit EU-landen opheft. De afgelopen ochtend noemde Eurocommissaris Dali van Volksgezondheid het importverbod al buiten proportie. In een brief van de Russische regering schrijft hij dat het uit testresultaten van Spanje en Duitsland blijkt... dat komkommers niet de bron vormen van de EHEC-besmetting. En ook schrijft hij dat de besmetting voornamelijk beperkt blijft tot het noorden van Duitsland.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 En dan het weer. Het is helder en droog. In de loop van de dag is het zonnig en warm. En ook morgen is het zonnig en warm. Temperaturen van plaatselijk meer dan 25 graden. Maar vanaf zondag dan nemen de kans op buien weer wat toe. Mogelijk met onweer. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Zo, het is alweer vrijdagochtend. Het is twee uur geweest. Dat betekent dat de wachtkamer weer vol zit. Dat hopen we tenminste dat er veel mensen zijn met uh, vragen in de wachtkamer van de nachtzuster van vannacht. Wat kun je doen als je rondloopt met een vraag... waar je zo'n 123 niet een antwoord op weet of kan vinden? Dan bel je naar 0800-1121. Of je mailt naar nachtsusterapenstaatjeomroepmax.nl Of je twittert via apenstaartje-nachtzuster... Of je gaat mee-chatten via www.nachtzuster.net. Allemaal mogelijkheden om je vraag voor te leggen aan een groot publiek. Al die mensen die s'nachts wakker zijn om een of andere reden. En die verstand hebben van allerlei zaken. En die kun je je vragen voorleggen. Nou, het makkelijkste is altijd om even te bellen. Want dan kun je je vraag zelf even uitleggen. En dat doe je naar nummer 0800-1121.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 Nacht zusten, oh, wat bijna zonder al je zorgen, al niet de morgen. Nacht zusten, al bij je, Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht sister. ik brand van binnen. Nachtsusten, nachts er, wat ben ik zonder al je zorgen? Al ik te morgen. Nachtsusten, ik ben niet Ik zonde jou beginnen, nacht zuster. Ik woon van binnen, nacht zuster. Doe iets van de pijn. Op nacht zuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster, haal ik de morgen. Nacht zuster, doe iets van de pijn. Nacht zuster, auw. Nacht zuster, auw. Nacht zuster, auw. Ik had de pijn, de pijn, de pijn. Op nacht zuster. Nachtzesten oh, oh, oh. oh, oh, oh, bloed Eentje heet uh, Doe Maar en het kan nog best iets worden. Dit, uh, ja, dit klinkt in ieder geval als een hit. Het heet Nachtzuster. 0800 1121 is het nummer dat je kunt bellen als je rondloopt met een vraag. En Sanneke die is niet alleen op de chat te vinden, maar dus ook uh, achter de telefoon. Hallo Sanneke. Hallo Astrid. Ik ben je je de de hier. De oh, je werd op de chat al aangekondigd. Sanneke heeft twee vragen. Ja, ja, Sanneke heeft twee vragen. Nou, kom maar door. De eerste vraag. Ja. Dat, uh, we, we hadden van de week een heel leuk feestje van iemand die jarig was van de chat. Oh, wie en dan? Toen hadden we het er zo Wie altijd. was er jarig dan? Sanneke? Ja? Wie was er jarig dan? Uh, Dauphine, maar die is er nooit, want die moet altijd heel vroeg werken. Nou, dat is ook wat moois. Dus die is van de chat, maar die is er nooit. Ja, nee, ja sorry. <laughs> Ik kan er ook niet te doen, maar uh, er waren wel een paar mensen aanwezig die... Uh, wel bekend zijn van deze chat. Weer maar en Barbje, die waren er. Zitten jullie dan met z'n allen bij elkaar in de huiskamer van Dauphine een taartje te eten? Een uh, taartje te eten? Nee, uh, meer een barbecue buiten. Oh, echt wat gezellig. Ja, joh, was hartstikke leuk. Maar, de, maar, nee, maar uh, Oh ja, nou, nee, sorry, ja. Ja, die mensen die hadden dus ook katten. Ja. Ik weet niet of jij katten hebt. Ja, hou op, schijt uit. Ja. Nou, nou... Nou, misschien, misschien weet je zelf het antwoord. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik vraag me al jaren af. Ik heb al jaren katten. Ja. Uh, welke kat het ook is. Als ik naar de wc ga, ja. ik doe de deur open of ik laat de deur dicht. Ze gaan mee. Oh. Ze gaan gewoon mee naar de wc. En of ze nou wel of niet naar binnen kunnen. Uh, de, de enige keer staan ze voor de deur te krabbelen. Van laat me erin, laat me erin. En als ik de deur open doe, dan, uh, nou ja, dan is het groot feest. Dan leiden ze je af en weet ik van wat. Uh, wat gaan ze dan zitten doen? Ik jij dat nooit? Nee die, van mij, nee, die doen dat niet. Nee. Oh. Nou, eentje die wil dan, en dan wil die graag op schoot springen. Maar ik, ik, heb, ik, heb, ja. ik, ja, ik heb ze daar liever niet bij. Ik ook niet. Ik een doe beetje het privacy. Ook niet bij hun? Nee, ik ga zelden mee naar de katbak. Ja, precies. Of naar buiten. Ja, maar ik doe de deur wel altijd gewoon dicht. Ja, precies. Nou, dus ik vraag me af, waar, waar, waar komt die trek zo vandaan? <lacht> <lacht> Misschien dat er een dierenarts is hoor, of een dierenpsycholoog, of weet ik veel wat, die wakker is. Of... Nou, het is wel raar, want ze willen niet mee onder de douche. Nou, ze houden het niet zo van water, hè? Soms willen, som, sommige katten, die willen, ja, die willen het ook wel, volgens mij. En ze, maar, ik zit even te denken of ze gewoon altijd overal mee naartoe willen. Dat is, ja. Valt nou, nog wel vind mee. Het bashful, <laughs> Van, nou, ik ben zo bashful gewoon. Echt genaauwd. Waar hij het gore moet vandaan. <laughs> Stomme katten. Ja, het is, ze hebben niet echt respect voor je privacy, wat dat betreft. Ja. Hmm. <laughs> het is een raar verhaal. Ja, goed, een raar verhaal. Ja, ja. Ik, hoop, ik, hoop, ik hoop dat die vraag vannacht uh, beantwoord wordt. Maar jij zat daar te barbecuen met andere mensen van de chat en die hadden dat ook? Die hadden ook katten? Die, uh... Ja, er was er zelfs één. Ik, ik noem de naam niet. Het begint met de B. Ja. En die, uh, die heeft een kat en die gaat tegelijkertijd met haar naar de wc, maar dan op de kattenbak die naast de wc staat. Er dus staat de kattenbak naast de wc. Ja, ieuw. Ja. Ik zo mooi. Nou, ik heb wel eens gehoord van iemand, die had een Siamese... en die Siamese uh, schijnen te kunnen leren om hun behoefte ook op de wc te doen, hè? Ja, maar het lijkt wel een gelijk bioritme of zo. Ja, precies. Ja, Want je moet ook nog op hetzelfde moment moeten. Ja. Het is werkelijk ongelooflijk. Rare beesten. Maar nou ja, ik, ik blijf dus uh, heel erg benieuwd... daar er schijnen meer mensen last van te hebben. Nou, ik... Uh... Benieuwd of... Ja, somm bij sommige vragen weet ik altijd al van tevoren... oh, daar gaat een duidelijk antwoord op komen. Maar hier, of, of iemand dit gewoon weet... ja, je komt het natuurlijk nooit achter wat een kat denkt of wil. Of, uh, dat is lastig. Maar ja, je weet het niet. 0801121. Je had twee vragen, Sanneke. Ja, de tweede vraag is vrij simpel. Ja. Hebben teken nut. Hebben teken nut. Kijk. Hebben Teken nut. Dus die nare beesten. Ja, die, teken die nare van de beesten. Van de lime. Ja. Ik denk ja, muggen, ja, die zijn vervelend. Maar ja, die hebben ook nog nut. Uh, je kunt er vissen mee voeren, kikkers, uh, vleermuizen, vogels. Uh, jammer dat ze je steken enzovoort. Maar teken, ik, ik kan er geen nut aan verbinden. Hmm. Ja, ik dacht ook altijd bij dieren van... ja, maar wat is, wat is bijvoorbeeld het nut van een bromvlieg? Ja. Nee, ja, dat, ik denk dan ook... wat jij denkt inderdaad met... ik ben heel erg bang bijvoorbeeld voor spinnen. En dan denk ik, ja, maar ze hebben wel nut... want ze kunnen muggen vangen. Maar toen... Ik dacht laatst, dacht ik opeens... Waar, wie ben ik om te willen dat iets nut heeft... voordat het er mag zijn? Ja, mm, yeah, nou... Want Inderdaad, jij de, dat want, dat is, een want, is een hele mooie, diepzinnige vraag. Ja, ja want een teek is natuurlijk hartstikke gevaarlijk. Uh, uh, of kan heel gevaarlijk zijn, omdat hij de ziekte van Lyme overbrengt. En het is ja. heel, heel verschrikkelijk vervelend als je een teek hebt, heb ik me laten vertellen. Maar um, uh, je, je kunt ook zeggen: wij mensen zijn bijvoorbeeld verschrikkelijk gevaarlijk voor koeien en kippen. Ja, want we eten ze. Ja, dus we zijn daar hartstikke gevaarlijk voor. Dus je zou ook kunnen denken dat er komt een moment dat de koe en de, en, uh, en de kip iets bedenken om de mensen uit te roeien. Nee, die denken niet. Oh nee. Goed. <lacht> nou, dus ik ben weer veel te filosofisch bezig, hoor. zo, uh, zo vroeg wel in deze heel uitzending al. Ja. <lacht> dat heb ik wel. Ja. Eet jij beesten? Ik eet beesten, ja. Ja, want je hebt net nog gebarbecued. Ik ik ja, ja, ja. Ik, zit, ik, ik, ga dat, ik overweeg toch om te stoppen met beesten eten. Mm -hmm. Ah joh, ik ben een paar jaar vegetariër geweest, maar dat beklijft niet, joh. Nee? Ja, dat ik ik, beklijft echt niet. Ik lust het zo graag. Op een gegeven moment, dan wil je... Dan, dan, dan ga je toch weer naar je oergevoelens terug. Ja, en dan wil je een stukje mammoet. Ja, dan wil je een stukje mammoet. toch? stukje of, mammoet. Dan begin je weer aan de biefstuk van je schoonmoeder of zo. De biefstuk van je schoonmoeder? Ja, omdat die zo lekker is. Oh, oh die biefstuk. Ja. <laughs> Oké. Okay. Nou, Zanneke, ik ga mijn best voor je doen. Je maakt het me wel lastig, vind ik. Zo vroeg wel, op de meen. nacht al. Ja. Ik uh, weet wat voor vragen er nog meer komen. Ja, dat weet je nooit. Nee, uh, waarom willen katten altijd mee naar, sommige katten altijd mee naar de wc? En wat is het nut van een take? Ja. Ja. Yeah. Ik ga je heel hartelijk bedanken. Ja, jij bedankt voor je vragen 0800-1121 als je een antwoord hebt voor Sanneke. En ik zie je op de chat, hè? Oké, okay, tot chat. Tot zo, hoi. Hoi. Um, ben? Ja, hallo, Astrid. Hallo. <laughs> Interessant verhaal. <laughs> Ach, zo kun je het <laughs> ook omschrijven, ja. Ja, de, de dierenwereld komt uh, aardig ter sprake vandaag. Uh, ook in verband met Willem Duis, natuurlijk. Ach ja. Ik had, ik en, had eigenlijk goudvis. ook een goudvis hier willen hebben vannacht. Ja. Gewoon ter, in, in memoriam. Maar ja, het is, uh, het is niet anders. Ja. En wat was jouw... Uh... Nou, daar gaat mijn vraag helemaal aan oh, over. Oh, je had het helemaal niet een dierenvraag. Ja? Nee, uh, het gaat over auto's. Ik, uh, hm? ik ben echt niet van plan om nog een auto te kopen. Oh. Uh, mijn rijvaardigheid is nog wel goed genoeg, maar... Uh, <laughs> Mijn portemonnee is te dun. Oh. <laughs> maar goed, uh, het gaat over een reclamespotje op radio. Daarin wordt gesteld van... Uh, u betaalt de eerste drie jaar geen rente, 0% ja. rente. Ja. En dan hoor je aan het eind toch de waarschuwing... geld lenen kost geld. Ja, dat begrijp ik dan niet goed, hè? Um, maar... Uh, ja... Um, maar, na, en, maar na die drie jaar dan? <laughs> uh, maar je bedoelt, als je drie jaar, als je binnen drie jaar afbetaalt, dan kost het helemaal geen geld. Ja, hoe die uh, reclame makers, <laughs> dat in elkaar gezet hebben, ik weet het niet, maar hmm. uh, volgens mij, als je een auto koopt, dan kom je met contant geld bij die. Bij die uh, bij die dealer en je zegt, van geef mij die auto maar. Ja. Maar heb je het geld even niet, en je zegt, nou, ik, uh, ik betaal het over drie jaar, ja, ja dan heb je 0% rente. Dat staat dus duidelijk in die, in die advertentie. Ja. Maar die, die waarschuwing, die begrijp ik niet. Geld lenen kost geld. Mm -hmm. je, je leent toch niks? Hm? En je leent wel. Je leent wel. Uh, maar het kost je niks. Want het is nee, 100%. dus het kost geen geld. Nou ja, misschien is het zo, ik weet het niet... maar misschien is het zo dat als je... want een lening voor een auto, dat zijn meestal nogal... nou ja, dat zijn geen kleine bedragen. Tenminste in mijn beleving. Mm -hmm. En uh, misschien is het zo dat ze dan afspreken... en nou, je leent het voor... Vijf jaar. En in die vijf jaar betaal je het af. Maar de eerste drie jaar hoef je dan geen rente te betalen. Misschien dat ze dat bedoelen. Dat zou kunnen, ja. ja, ja, ja. Maar dat weet ik niet. Nog zin, meteen, Vraag ja, die, wacht die even, die ik moet even. Nee, ik moet even deze. Dit zijn ingewikkelde ja. vragen om te verwoorden. En straks heb jij opgehangen en dan geef ik een samenvatting van alle vragen. En dan zeg ik jij ja, iets met geld lenen, kost ja. geld. Dus, ja. um, uh, maar misschien is er nog iemand die, die iets kan vertellen over wat bijtelling nou eigenlijk betekent. Oh ja, maar wel even, Want eerst nog even die andere. Er is een ja. radiospotje. Ja, waarin was, gesteld wordt. Was het, maar het maakt niet uit. Drie uh, jaar. 0% de rente. Dat je kunt lenen. Drie jaar. Ja. En, um, en die sluit af met pas op. Geld lenen kost geld. Dus waarom sluit hij daarmee af als je als het geen geld kost? Uh, ja, ja. Ja, ja, en de zo, andere zo, vraag is wat betekent bijtelling ja bijtelling dat uh, heb ik nooit begrepen ja ik heb wel een flauw vermoeden, hoor dat uh, het is natuurlijk voor zakelijke aanschaf van die auto's en, en als het personeel daarmee gaat rijden dan moeten ze een, waarschijnlijk een, een percentage als inkomsten uh, opgeven oh. maar helemaal duidelijk is het me niet Oh, ik weet het helemaal niet, dus er moet iemand even vertellen wat bijtelling überhaupt is. Dat zou wel fijn zijn. Goed, ja. en uh, Ben, voor iemand die niet van plan is om een auto te kopen, ben je wel met auto's bezig, zeg? Nou, niet zozeer met auto's, maar wel met radiospotjes. Oh ja. ja. <laughs> ik, uh, ik heb Radio 1 altijd aanstaan, ja. dus ik, ik hoor dat allemaal voorbij komen en, ja. Ik, ik zet overal mijn vraagtekens bij. Ja, dat heb ik ook wel eens. Ja, ook veel mensen horen ze niet eens, hè, de radiospotjes. <lacht> dat vind ik altijd <lacht> ik zou een beetje een beangstigend. Te om, om dat af te zetten. Maar... Nee, ik vind het een beetje griezelig, want ik denk: als je de radiospotjes niet hoort, hoeveel krijg je dan nog mee van de programma's die wij met uh, bloed, zweet en tranen zitten te maken? <lacht> nou, Toch? Ja. Goed. Ik zal je hierbij geruststellen. Ja. Bij mij staat hij altijd aan en ik hoor alles. Oh, gelukkig. Nou, dan doe ik het allemaal voor jou. Dankjewel. Jij bedankt voor je vraag, Ben. Graag gedaan. Goeienacht. Dag. Dag. 0800 1121. Uh, als je een antwoord weet op een eerder gestelde vraag... of als je natuurlijk rondloopt met de vragen, want daar zijn we tenslotte voor. Leon. Goedenacht. Goedenacht. Nou kijk, ik vind het wel leuk. Ik heb vannacht allemaal mensen die ik al voor mijn gevoel een beetje ken. Via de chat en via Twitter en via de mail. En uh, oh, wat zijn we multimediaal in het communiceren. En... Ja, inderdaad. We hebben wat uh, Twitter-contact gehad. Ja, en uiteindelijk draait het natuurlijk allemaal om die radio. Dus fijn dat je ook even aan de telefoon bent. Ja, graag gedaan. Je had, ik had een, vraag. een vraag. Namelijk... Ja. Ja. ja, ik was van de week uh, bezig om een appel te snijden. Ja. En... Ja, toen hield ik het klokhuis over. En toen kwam bij mij de vraag op: van, ja, waarom heet het eigenlijk een klokhuis? Ja, dat vind ik echt een goede vraag. Waar komt die naam vandaan? Ja. Ik vind het een goede dus, vraag. Ik, dat, doe, ja, dat. Ik, ik doe het me denken even aan de, aan de appel van het klokhuis, van de televisie, het televisieprogramma De Klokhuis. Ja, dat is het programma. Ja. ja die hadden zo'n hele grote mooie appel met een, met een die eruit zag alsof er een stuk uit was gebeten... waardoor je het klokhuis kunt, kon ja. zien. En die stond er altijd bij de entree van het gebouw van de VARA en de eh, eh, VPRO is het geloof ik. Ja, de MPS. Nou ja, goed, dat gebouw hier op het Mediapark. En nu hebben ze de entree van dat uh, gebouw hebben ze helemaal veranderd. Nou is de appel weg. Okay. En toen vroeg ik me van de week al af, waar zou die appel nu zijn? Zou die bij iemand thuis staan? Of zouden ze die ik... dan hebben opgeslagen in het Omroepmuseum? Ja, daar zou het een plek voor zijn. Ik weet trouwens ook niet of dat programma nog weer staat. Ja, joh. Ja? Ja. Ik zeg al, oh, mijn kinderen zitten niet meer in die leeftijd, dus... Uh... Nee, maar ik zit ook altijd, altijd te kijken, want ze herhalen volgens mij nog uitzendingen uit 1971. Maar ik zie toch ook, want ik, ik weet dan altijd heel goed wie de nieuwe presentatoren zijn. Dus ik denk van, hé, hey, daar heb je die weer. Dus er komen toch ook nog steeds weer nieuwe bij. Dat is heel leuk. Ja, ja, ja. Maar goed, maar ja, daar moest ik even aan denken bij het Klokhuis. Maar waarom, mm -hmm. waarom het, ik, het programma heet dus zelfs Klokhuis, dus daar weten ze dus het ongetwijfeld. Maar die slapen natuurlijk nu. De we ja, ja, ja. zijn allemaal om half acht naar bed gegaan. Een um, kwart over acht tegenwoordig. Maar ik, uh, ja, ik weet het ook niet. Het zegt me niks. Hoeveel... Nee, ja, ik weet ook niet of er een, of er een link is met, met klokken of de ja. huizingen van klokken. Of... Oh, ja. En ik heb het niet echt op internet kunnen terugvinden. Dus vandaar uh, Kijk, ik, dat denk, een... ik, ga, ik ga bellen. Dat is nog een extra goede vraag. En nee, nee, nee, hoeveel appels eet jij? In te Weinig. Ja? Ja, want ik, ik werd gepusht namelijk om die appel te eten. Want ik had appels gekocht en dan denk ik, ja, in zo'n vlaag van. Ik, uh, Gezondheidsbewustzijn. De appel, ja. ja, precies. En dan blijven ze weken liggen. <laughs> ja. En ik had van mijn schoonmoeder een, een appelsnijer gekregen. Waarschijnlijk nog een overblijfsel van mijn uh, huishoudbeurs. En ja, om die eens te proberen en om toch maar eens uh, een appel te eten. Het klonk zo van nou ik at van de week een appel, maar het wordt nu een heel evenement. Het is, het ja, wordt... nou ja die appelsnaaier die, uh, die is ondertussen al gesneuveld. Oh, dat was niet zo dat succes. Dat was niet zo'n uh, nee. geweldig apparaat. Ja, dat krijg je... Mijn moeder heeft ooit een blender op de huishoudbeurs gekocht... en die heeft ze ook een halve keer gebruikt. Daar kon je mee... Kon je, nou, dat was wel wat, hoor. Dan kon je van magere melk kon je een soort slagroom maken. Okay. Met die blender. Nou, dat was wel, daar zaten wij... Zaten, we hebben twee weken, dachten we nog van... Oh, lekker. We eten weer, we eten weer gezonde slagroom. Mm -hmm. En toen was de lol er wel weer af. Want je moest er heel toen veel suiker bij gooien... Was, wilde het een beetje lekker worden. Het was geen uh, succes, dus ik Nee, nee. Ja. Huishoudbeurs. ja. Nee, Klokhuis, ja, ik heb echt geen idee. Uh, nee, nou, ik hoop dat er iemand is... Uh, die, die het wel weet. En, uh, ja. Die uh, vraag kan beantwoorden. Ik zeg gewoon weer 0800-1121. <laughs> en hoeveel van die appels heb je nu nog over? Uh, er liggen er nog twee. Oh, keurig. Nou, ik ben dus, trots uh, op je. Gaat goed komen. Die gaan er allemaal voor het weekend nog doorheen? Die gaan, uh, die gaan er voor het weekend doorheen. Absoluut. Nou, eet smakelijk, Leon. Tot de volgende keer. Ja, dank je. Hoi. Doei. Dennis. Ja, goeienacht. Afzit. Goeienacht. Dag. Ik uh, had twee vragen. Trouwens, ja. Ik heb ook een broodmachine gekocht. Ik heb drie keer brood nou, gemaakt. <laughs> dat is ook... Weet je, ik heb mijn broodmachine laatst weggegeven. Ik heb het één keer geprobeerd, hartstikke leuk, maar ja, dit, op het moment dat ik brood wil denk ik, oh ja, ik had het nog moeten bakken. Ja, dat had je gisteravond moeten doen, ja. dan is het morgenochtend klaar. Ja, ja. want je kunt wel zo'n timertje zetten, dat je de ja? volgende dag, maar ja, dat denk ik s'avonds toch niet aan. Ja, ik heb het twee keer cadeau gegeven, ook een brood, dus leuk, ja. in, op een verjaardag. Nou, en wat ook wel... Maar ze hebben het ook nooit gegeten. Nee? Nee, hebben dat ze het vertelde weggegooid? ze achteraf natuurlijk. Ach. Maar daar belde ik niet voor. Ja. Het, uh, het volgende. Uh, in in Wenem-Wiesel, dat is een paar maanden geleden gebeurd. In wat? Uh, is een. Uh, dat ligt bij Apeldoorn. Zeg het nog daar eens: hebben -Diesel. De, een een Een, een, jacht, een Duits jachtvliegtuig uit de grond gehaald. Ja. En daar zaten de piloten nog in. Ieuw. En dus die lag onder de grond. En uh, ja, in die tijd hadden we. Ik geloof dat er iets van zes, duizend vliegtuigen hier naar beneden geschoten zijn. Ja. Dat ik zeg van hoe is het mogelijk als een vliegtuig naar beneden geschoten is dat dat zoveel jaren onder de grond blijft liggen terwijl uh, de, de piloten er nog in zaten dat niemand er wat aan gedaan heeft. Of, of, ja en dat wordt dan ineens ontdekt of zo <lacht> Misschien omdat het een Duits vliegtuig was weet ik veel. Ja dat je denkt van nee, ach laat maar liggen. Dat is ook met Engelse vliegtuigen gebeurd. Maar waarom verbaast het je zo? Want ja, ik kan me, ik, mijn ervaring met de oorlog baseer ik allemaal op films en dat soort dingen. Want ik heb het natuurlijk niet meegemaakt. Maar volgens mij was het nou niet een situatie waarin je nog precies wist... wie waar was en wanneer en hoe laat. En, uh... Ja, maar het lijkt me toch als zo'n ding naar beneden stort... dat toch wel de omgeving ziet dat zo'n ding naar beneden stort. Ja. ja? Ja, ik weet het niet. Maar dus dat, dat hadden ze opgegraven, helemaal compleet. Ja. En, uh, waar het nu gebleven is, weet ik niet. Maar het zou uh, overgedragen worden aan de. Hoe heet het ook alweer, dienst? Een oude, oh, hoe heet het ook alweer, dienst? Ja, die ja, zou goed nee, Ja, De, de graven <laughs> of zo, weet ik veel. Ja. Maar je, waar was um, het? Maar, bij je hoort er daarna nooit meer wat van. Oké, okay, dus, dus de vraag is concreet: ja. van hoe is het mogelijk dat zoiets zo, zo lang onder de grond blijft liggen en dan ineens opgegraven wordt met de mensen er nog in? Ja. <laughs> ja, het is natuurlijk luguber, maar, maar het, het gebeurt toch? Ja. Nee, ja, duidelijk. Ja, maar ik, ik zit even te zoeken waar het nou was. Want je zegt bij Apeldoorn maar. Nou, ja, Wenenwiesel, meer, de, de meer richting Epen. Um, maar Wenenwiesel, daar heb ik echt nog nooit van gehoord. Van dat ligt uh, aan Apeldoorn geplakt, Apeldoorn Noord. Echt? Goh. Dat, is zo, zo, zo, zo, dat bestaat uit een straat en twintig uh, huizen. <laughs> ik wil daar graag naartoe verhuizen. Want het is toch prachtig om in Wenenwiesel te wonen? Naast de kroondomeinen, dus... Uh... Het klinkt een beetje alsof je, alsof je in uh, Woezel en Pip woont. Nee hoor, je, je zit uh, vijf minuten op de fiets van het winkelcentrum. Nou, fantastisch, <laughs> Wenen Wiesel heeft het. Ja, ja Wenen Wiesel doet je wat. Ja, je <laughs> in Wenen Wiesel moet je wezen. Nou, ja, echt ja. leuk. straat. Oh, het lijkt me echt leuk als er iemand belt die in Wenen Wiesel woont. Ja, nou, ik heb er gewoon. Echt? Dus, ja. En als je dan, dan belde je de belastingdienst en dan zei je: mag ik weer even een formulier, uh, graag het formulier GX12 aanvragen. En dan zeiden ze: Nou, dat is goed, meneer Dennis, maar kunnen we dat toesturen nou naar Dennis die in de dorpstraat in Wedemwiesel? En dan ja, zeiden ze: ouwe, dan niet dan ze maar te zeggen waar woont Dennis en dat weten ze. Oh ja, oh, dan zeiden ze, dan zeiden we Dennis, oh, uit Wedemwiesel. Ja, ja de Dorpstraat 6. Ja. ja. Goed. En dan had ik een tweede vraag. Oh, dat is wel de twee-vragen-dag. Ja. ja, en dat is namelijk als de space shuttle naar boven geschoten wordt... of een ja. raket naar boven geschoten wordt... Ja. maar laten we het bij de space shuttle houden... Ja. dan uh, verbrandt zijn neus niet. En komt hij terug, dan verbrandt hij wel. En dus mijn vraag, kunnen we dan niet zo doen... dat als dat ding naar beneden gaat, dat er iets anders gebeurt... waarom de neus van dat ding niet verbrandt? Het <lacht> is, is voor mij altijd een natuurkundig ramsel, uh, raadsel geweest. Maar, uh, oh ja. uh, maar als hij omhoog gaat, gaat hij toch minder langzaam dan dat hij naar beneden gaat? En dan nou, dan dus... kan hij, als hij naar beneden gaat, toch ook minder langzaam, maar dat schijnt dus niet te lukken. Nee. En dus hoe, hoe, hoe is dus dat verschijnsel mogelijk? Okay. Dus als hij naar boven gaat, niet, en als hij naar beneden gaat, wel. Oké. Okay. Maar het is toch helemaal niet, als hij naar beneden gaat, is het helemaal niet erg als de neus verbrandt, want die heb je nou, dan niet u, meer u nodig weer een steentje vanaf is of dat het weer niet goed is. <laughs> Jij ja. denk, het zou een hoop gezeik schelen? Ja, het zou een hele hoop <laughs> als schelen. Als je verremt? Ja, <laughs> ja en een hele hoop geld, denk ik. <laughs> oké, okay. nou ja, dat denk ik niet, want er gaat zoveel geld in, omdat ze dat dan wel zouden doen als het kon, maar wat de reden ja, ja, ja. is waarom Ja, maar oké, okay, dus, dus ja, waarom kan dat niet? Of waarom doen ze ja. dat niet? Of wat is daar het natuurkundige verschijnsel van? dat hij hey, niet en terug wel. Een leuk programma is dit toch, hè? Tenminste, Alleen natuurlijk het een antwoord komen we met bellen ben ik al vier weken mee bezig. Ja, verschrikkelijk. Hè? Maar dan moet je even voor de, al die mensen die nu zeggen... ja, ik probeer het ook alweer uh, 30 ja. minuten... dan moet je eventjes een um, uh, um, mailtje sturen... staat je omroepmax.nl met je telefoonnummer erin en hoe laat ja, ja, je wakker bent. ik weet ben, het, maar dan moet ik naar beneden... Dan moet ik mijn computer ja, dat aanzetten. is ook zo. Boven zit ik zo lekker naast mijn bed. Dan krijg of je koude voeten. Dat, dat is, veel is ook zo. Ja. Oh, hé, hey, maar juist, dat is mooi. Jij stelt een vraag over ruimtevaart. En er is één liedje. En dat vind ik zo verschrikkelijk mooi. Dan moet ik even kijken of ik dat heb. Space Odyssey van... Nee, uh, ja, het is ook, er zijn eigenlijk heel veel uh, mooie liedjes. Want uh, uh, Ground Control uh, to Major Tom... Is ook een mooi liedje. Maar wat ik vind, het liedje van de Waar Band... Nooit van gehoord. Ken je het niet? Oh, dat is... Oh, dat maar hoop ik dat hier in de computer staat. Als, als, als, als dus ben ik altijd zoeken. wel. zoeken. En misschien als ik het hoor, dan zeg ik... Oh, je hebt helemaal gelijk. Astrid. Nee, maar dit is... Oh, het is zo mooi. Het heet Clouds Across the Moon... En het is verschrikkelijk verdrietig. Oh. Want er is een mevrouw en die belt haar man. En haar man die zit in een ruimteschip. Ook oh, een uh, beetje Tom to Ground Control. Nee, ja, dat is het idee dat ik deed. Luister nou even. Nee. Hij zit in dat ruimteschip. En uh, ergens bij Mars, geloof ik. En uh, de, de wereld is in oorlog. Met het, nou ja, goed, het doet er allemaal niet toe. En zij belt hem. En dan heeft ze contact met hem. En zij, is, zij mist hem heel erg. Hij is al een jaar weg en zo. En zij is dan een beetje zo op een, be, op een beetje iets te onderdanige manier zegt ze. Oh, schatje, wat fijn dat ik je even kan spreken. Dat ik even contact met je heb. En gaandeweg het nummer, hoor je dus dat, dat het hij. Kapot gaat. Nee, ja ook. Maar dat hij inmiddels daar op dat ruimteschip al lang al een andere scharrel heeft. En dat oh, hij oh, eigenlijk. Oh, daar dus helemaal... hebben ze niet een film van gemaakt? En, en dat zou wel moeten. Dat, dat komt misschien... En, en, dan hem, en dan net op het moment dat je denkt... van, nou, nu moet hij zeggen van... ja, sorry schat. En dan verbreken ze de verbinding. En dan zegt er zo'n stem van... ja, het is even niet meer mogelijk... om een verbinding met Mars te krijgen. En dat kan er wel weer even duren. Ik denk dat er nu een hele hoop luisteraars nieuwsgierig zijn... naar dit liedje. Nou, dus, dus ik hoop dat je hem vindt. Ik, ik ook. Ik heb hem gevonden. Je hebt hem gevonden? Ja, het is de Ra -band, En the clouds across the moon. Luister maar, oh zo zielig je okay. dankjewel. En okay. ik hoop op een oplossing. Dag Dennis! Dag, Mijn uitzending nog. Dank je. Dag. De -band dus. Heel mooi. Goed evening. This is the intergalactic operator. Can I help you? Yes. I'm trying to reach flight commander B.R. Johnson... on Mars flight 247. Very well. Hold on, please. Thank you, operator. Hi, darling. How you doing? Hey, baby. Were you sleeping? Oh, I'm sorry, but I've been. Oh, better now Oh, I'm sorry Is there someone there? Oh, een verdrietig liedje. Ik blijf het zo'n zielig liedje vinden. Ja, Clouds Across the moon dus. Roos, goeienacht. Hallo. Goed. Hallo. Kun je me horen? Ja, hoor. De verbinding oh, tussen jou en mij is in dit geval heel goed. Ja, moet ik de radio helemaal uitzetten? Ik heb hem heel zacht gezet. Nou, zoals die nu staat, staat die goed, want er galmt niks. Oké. Okay. Ja. Um, ik wil even over de eerste vraag stellen. Ja. Um, ik ben geen bioloog of zo, maar ik, heb zelf, ik ben 63 en ik heb mijn leven lang al poezen gehad. Ja. Yeah. En het ging dus die vraag over die katten die, die zo graag ook op de wc zitten. Ja. Yeah. Ik, ik moest wel lachen, dat is wel <laughs> mooi. Um, ja, sommigen doen dat. Ja. Yeah. Uh, en ik denk gewoon dat ze. Uh, uh, ja, gewoon heel uh, intuïtief zijn met die dingen. Het is natuurlijk een basisbehoefte die zij ook hebben. En ik zie het gewoon heel, ja, in dat licht van, uh, ik ben er ook heel nuchter in. Het, het zijn gewoon beesten die ten eerste, sommigen zijn heel trouw, die willen net als een hond graag bij je zijn. Ja. En, uh, en, ja, en een plasje doen of iets wat je dan kwijt moet, dat, dat kennen ze natuurlijk ook. Ja. En uh, ja, ik denk dat het dus ook toch wel veel met intuïtie ook te maken heeft. Want als je namelijk, tenminste bij mij, uh, ik heb er twee nu... Uh, als ik de deur uitga, dan uh, zitten ze altijd voor de deur... voordat ik nog maar uh, een sleutel heb aangeraakt. Dus ze weten gewoon dingen die, uh, die wij misschien niet allemaal doorhebben. Ja. Uh, en ik zoek het meer op dat vlak bij een beest. Maar ik, als, die van mij die zouden graag mee willen de wc in... En die uh, staan ook bij me te kijken als ik sta te koken. Maar dat vind ik altijd heel logisch. Want dan hopen ze dat er een stukje kip op de grond valt. Ja. En als ik s'avonds ga slapen, dan willen ze ook uh, op mijn voeten liggen. Dus ze willen inderdaad altijd wel bij me zijn. Maar als ik wegga, dan denken ze niet hoe ik ga mee. Uh, nou ja, ze, zit, ze willen bij mij dan ook wel graag op naar buiten en ook mee. Maar ik sluit ze wel eens op. Want ik, ik wil ze absoluut niet mee hebben. Omdat ik als ze dood ben, dat ze een keer... Uh, Onder mijn band komen. Ja. Ja, dus, maar ze, ja uh, de, en dat zal best verschillend zijn. Ik heb zelf wel de ervaring dat. Uh, en het, het, het idee, want dat weet je, weet, je weet nooit wat de achtergrond van zo'n kat is. Maar als we een raskat als we in de familie hebben, dan, dan heb ik wel het gevoel dat ze nog. Ja, dat die trouw heeft, erger is dan wanneer ze gewoon huistuin- en keukenkatten zijn. Ja, dat zijn duurdere katten, hè? Ik kan je niet goed verstaan, hoor. Maar nee, je dat, je is verstaan? dat is wel de, vaker zo. De terugverbinding is dan een beetje waardeloos. Doen, we doen gewoon net alsof het allemaal wel heel goed werkt. Ja, okay. ja, Dus tenslotte Radio 1. Doen gewoon net alsof er niks aan de hand is. Uh, ja, nee, maar dat zou het kunnen zijn, Roos. Dat ze gewoon uh, uh, uh, met je mee willen doen. Ja. Ja. Uh, ze zijn uh, soms aandoenlijk trouw. Denk ik, ja, en, en als je ze dus dan niet inlaat, vinden ze het ook goed... Nou ja, dan druipen ze wel weer af, maar dan proberen ze het gewoon de volgende keer weer. Ja, yep. ja. En ja, die kattenbak in de, in de wc, dat is natuurlijk ook heel prachtig, want dat zie je op hetzelfde moment hetzelfde, hè? Ja, dat is wel een mooie plek, ja. Maar, ja, het is, het is, ik moest wel lachen om jullie verhaal, Het is gewoon, ja, het is zo mooi altijd. Het dus, is zo, <laughs> zo grappig dat ze zo, ja, zo heel goed kunnen vertellen eigenlijk wat ze willen, hè, kassen ook. Nou, ja, ik wil niet weer, weer beginnen over mijn kat die overal tegen de muur aan plast. Maar, oh ja, um, Dat is niet handig. Nou, ik, weet, ik weet niet zo goed wat hij wil hoor. Nee. Het is een beetje. Nee, klopt, dat hebben sommige katten. Dat is bijzonder vervelend, ja. Dat is ja. ook uh, ja, een soort vies overal, hè? Ja, heel vies. Ja, ja. En de dierenarts weet er ook niet veel op te doen, hè? Wat? De dierenarts? Nee, die weten eigenlijk niks. Nee. Nou, ja. nee. Maar goed, daar hebben we het al wel vaker over gehad. We hebben het nu over die gekke katten die mee willen naar de wc. Ja. En, ja, ze willen dan niet... Want ik, op de chat uh, loopt een chat mee met dit programma via nachtzuster.net. En uh, Sanneke is daar te vinden. Ja. En die, die geeft nu commentaar op jouw antwoorden. Dus die zegt nee, maar ze willen niet ook op de wc, hè? Ze willen gewoon mee bij je zijn, inderdaad. Ja, precies. Ja, ja. Dat nou, ja. ja, klopt. Nee, op de wc kunnen ze ook niet. En, en, en nou, hoewel, toen mijn wc werd aangelegd, nog niet zo gek lang uh, geleden... toen wilde er eenmaal graag het water... Uh, proeven, wat er gewoon niet gebruikt was dan, hè? Oh, verstandig, ja. Nee, maar verder komen ze inderdaad er niet in, nee. Oké. Okay. Ja, nou ja, goed. Hmm. Ik hou jou niet langer op, want er zijn waarschijnlijk een heleboel mensen die weer wat ook op de volgende vraag stellen, antwoord willen geven, misschien. Ja, er wordt wel gebeld. Ja. Oh ja. Maar bedankt, Roos. In ja, ieder geval ik, bedank, voor, uh, ik weet niet of je er wat aan hebt, maar. ja. Nou ja, het, als Sanneke er maar iets van heeft, hè? Ja, je hebt een, een leuk zegt... programma, ik luister altijd graag als ik toch een beetje wakker ben. Dank je wel. En Sanneke zegt via de chat zegt ze ook. Dank u wel, Roos. Ja, nou, dag hoor. Hè, fijn dat we weer zo mensen samenbrengen. Dag, Roos. Dag uh, Rob, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Nou, ik heb het over hetzelfde verhaal als mevrouw uh, hiervoor. Ja. Alleen ik heb een, uh, uh, een, een andere verklaring. Nou. Uh, maar zo blijven we over dieren bezig zijn zoals... Uh, uh, Gaus uh, met uh, Miller uh, de, uh, in het geweer heeft, maar goed. Wat? Volgens mij is er is een, is een verschil als ik pas uh, poesen uh, bestudeer, is er een verschil uh, gaat er een verschil ontstaan in ook uh, gezins uh, samenstelling. Ja. Er is, een um, uh, mevrouw, de eerste beller is, als ik me niet vergis, zou dat een mevrouw kunnen zijn die de Poezel alleen heeft. En die misschien ook, uh, uh, helaas of nog nooit een, een man gehad heeft, dat weet ik veel. En uh, daar ga ik me ook verder niet meer bemoeien en interesseert me ook niet. Helaas. Nou, nee, interesseert of me nog wel, nooit. maar um, daar gaat het verder niet aan. En die poezel die maar bij zei, mij wel hebben ze over een kruitje gericht. Sanneke, heb je een man? Ik vraag de, Ik praat nu tegen de computer, hè. Sanneke, kun je heel eventjes uh, via de chat laten weten? Nee, Sanneke is inderdaad alleen. Ja. Astrid, je ja. bent bijna niet te verstaan. Nee, verschrikkelijk, hè. Hallo? Hallo? Ja. En uh, uh, Poezen, na een verandering van gezinssamenstelling... Die gaan zich anders gedragen. Ja. Die zijn niet meer zo uh, bij jou, want alle andere De, de aandacht wordt gericht op anders, iets anders. Ja. Nou, dus voelen zij zich... dat nou, is natuurlijk een, een, een poes eigen. Die voelt zich al, al deels afgewezen. En gaat dus ook ander gedrag vertonen. Maar wat heeft dit ermee te maken dat hij mee wil naar, naar de toiletruimte? Nee, je zegt het dus al. De, de zaal. Als hij helemaal alleen is. Ja. En jij gaat naar het toilet. Ja. En hij heeft alle aandacht, altijd. Ja. Dan denkt hij, hij of zij: waar blijft blaas, baasje? Ja. En ik ga erheen. Ja. Maar als er opeens bijvoorbeeld een verandering komt ja dan merkt hij gewoon merkt hij of zij uh, jezus ben ik vol mee op hij ja. of zij ja. um, <lacht> we, uh, van van um, de aandacht gaat duidelijk naar iets anders uit ja ik ben niet meer de belangrijkste figuur in het huis nee en daar daar, daar uh, uh, uh, hebben die poesen uh, uh, die denken van nou uh, als jij mij niet meer wilt... dan uh, trek ik me ook weer terug. Oh, Oké. Okay. Dus stel, er komt nu iemand bij Sanneke in huis wonen. Ik, uh, als ik dan toch uh, bezig ben, dan maak ik er een hele romantische toestand van. Ja. Stel, <laughs> dat, nou ja, dan... Uh, uh, uh, uh, dan denkt die kat van, nou, dan, dan ga ik ook niet meer mee naar de, naar de toiletruimte... want dan uh, zoek je het ook maar uit. Ja, nou ik wil het niet zo specifiek over het toilet hebben, maar nee. het zijn allerlei uh, uh, gedragingen. Ja. Dus um, uh, die gewoon veranderen. Want jij was altijd. Maar ik kan me heel vergissen. Ik doe een aanname en die kan ja. helemaal fout zijn. Nou jij hebt een je je te voorzitter gegeven. Uh, um, ja. Alleen wonend is en, uh, en, en ook één of twee poezen heeft. Ja. Dus. Ja. Um, kan ook helemaal nergens op slaan. Goed. Ehm... Uh, nou, uh, ja? Ga ik even door. Oh. Gaan we even afvenken. Ja. Die 0% rente, oh. dat is natuurlijk gewoon een eh... Ik het over auto's. Ja. Kan je de vraag nog herinneren? Ik uh, kan mijn vraag, ja. Maar het is ook een beetje mijn baan, zeg maar, om wel bij te houden wat voor vragen er gesteld worden. Nou, Oké. Okay. En maar dat was wel bij. Dat was het radiospotje waarin uh, werd gezegd dat je drie jaar. Ja, tegen Drie 0 jaar 0% rente. Ja. Daar komt natuurlijk ergens in het, in de, in de hele distributieketen, distributie komt dat terug. Of de dealer doet er wat bij, of de importeur doet wat bij, of de fabrikant doet er wat bij. Ja. Dat is uh, simpel. Rob, ik heb nog nooit iemand aan de telefoon gehad die zo onduidelijk antwoord op vragen had. Wat het, Je zegt iets en ik kan volgen wat je zegt, maar ik denk wat heeft het met de vraag te maken? Deze meneer reageert op, op iets wat hij bij een dealer ziet. Ja. Dus de eindverkoper. Ja. Dus bij een, nou, een garage. Ja. En waar haalt hij zijn auto's vandaan? Ja. Bij een importeur. Ja. En waar haalt hij zijn auto's vandaan? Ja. Bij de fabrikant. Ja. En ze hebben met, in die hele keten hebben ze ontdekt, we zouden eigenlijk meer auto's moeten verkopen. Ja. Hoe doen we dat? Ja. Nou, dan, dan, dan doe je zoiets. Maar Rob, En dan wat doe het jij er heeft... een beetje bij, en dan doe ik een beetje Rob, bij. Rob, wat, he doe... wat heeft het met de vraag te maken? Ja, maar de vraag toch. Als ik de man goed begrepen heb, want ja. hij was niet heel makkelijk verstaanbaar, nee. uh, van hoe kan het nu zijn uh, uh, dat je 0% rente betaalt? Nee, de vraag was als je 0% rente betaalt over een lening en het radiospotje wordt afgesloten met pas op geld lenen kost geld. Dan vraagt hij zich af: helemaal niet. In dit geval kost geld lenen helemaal geen geld. Nee, dat klopt ook. Dus waarom zit die waarschuwing er dan achter? Ja, dan moet je aan uh, Jan-Kees uh, Jan vragen: uh, De voetbalbaas gaat... van de AFM, nu uh, minister van Financiën. Waarom dat dan nog steeds? Die gaat aanspind? over de radiospotjes. Uh, ja. Maar. Uh, ja. Rob? Ja? Ik, uh, ik vind het mooi geweest. Is goed. Dankjewel hè. Oké. Okay. Dag. Dag. Ellen. Ah, ja, Hallo. Ik had uh, meteen gebeld over die poezen, maar ik wist niet het telefoonnummer van het adres waar ik nu op poezen pas. Hè? Ik had uh, een <laughs> hele eenvoudig antwoord misschien. Ja. Uh, ik heb jarenlang vier poezen uh, gehad zelfs en toen ze dus één voor één uh, overleden. Uh, had ik gezegd, ik moet geen poezen meer. Nee. En mijn kinderen hebben poezen, dus daar pas ik op. Maar ze dachten, uh, gek, die wil altijd wel een poes. Maar uh, yeah. over dat uh, naar de wc meegaan... dacht ik het antwoord, omdat ik jarenlang vier poezen had... en yeah. dat ik altijd grappen erover maak... van dat mensen geen idee hebben waarom een kat... Uh, soms uh, graag in een wasmachine of in een koelkast of in een kast... of op de wc wil. Gewoon in de wc. Dus hoeft niet zozeer op de wc. Omdat het een afgesloten ruimte is. Oh ja, nou weet je, dat vind ik best wel heel geloofwaardig wat je nu zegt. Ja, want dat is gewoon zo. Want sommige ja. mensen worden hysterisch. Dat ze een kat kwijt zijn. En dan vinden ze het uiteindelijk toch. Terwijl ze tien keer in die kast hebben gekeken. Onder kleren of wat dan ook. dus zeg ik, ja, een poest. Die mag in huis in principe overal. Ja. Maar de afgesloten ruimtes, die zijn interessant. Ja. Dus daar willen ze graag mee naar binnen. Al is het dus een dagelijkse gang van, de, eh, van het baasje. Die, die, als het toilet van die mevrouw dicht is, dan is dat interessant. En sommige poezen willen dan ook plassen op de wc. Maar andere poezen interesseert het dat helemaal niet. Maar. Die ruimte, die is dan daarna weer afgesloten. Ja. Als de baas eraf komt. Ja, of nee. Komt. Ja, en nee, nee, ik vind het een hele goede... Het klinkt heel logisch. Ja, want ja. poezen hebben karakters. En ik zag gewoon verschillende uh, van, de, van mijn poezen. Inderdaad ook weer uh, twee raskatten. Die dat wel heel graag willen. En die anderen wel eens... Maar de, ik moest wel lachen omdat de mensen dat gewoon niet uh, begrijpen. Dat ze dus uh, soms ook moe worden. Dat zo'n kat, terwijl ze dus even maar in een kast, dan hebben ze niet zo'n inwok kledingkast, maar een kastdeur. En dan willen ze wat uit de kledingkast halen. En poes zit erin. Ja. <lacht> of ze weten het niet en ze doen de deur dicht. En dan, uh, ja, poes is zoek. Dus dat is mijn antwoord. En dat, dat is het enige wat ik uh, eenvoudig erop kan bedenken. Ja, nou, ik vind echt, Ellen, ik denk, ik weet niet wat Sanneke, Sanneke ervan vindt... maar volgens mij is dit een heel... want ze kruipen inderdaad altijd op die plekjes... waar ze een beetje beschut ja. zijn en een beetje... Ik heb ja. zelfs een keertje de droger aangezet. Ik denk, wat hoor ja. ik bonken? En, toen, en toen, zat, toen was ik gelukkig dat ik dat dacht. Want als ik weg was gelopen, dan had ik het niet doorgehad. Maar toen zat dus een van de katten zat in de droger. Ja, daarom noemde ik dat rijtje heel vlug op. Want ja. sommigen is het dramatisch afgelopen. Oh, verschrikkelijk, hè? Dat lijkt ja. me zo... Als we ze kwijt zijn, dan kijk ik ook altijd het in de wasmachine. Ja. Dat lijkt me Heb zo ik erg. Mens, en we, mensen... Ik zeg, ik wil geen zwarte beer op de weg of bang maken. Maar poezen die graag dat doen. Moet je toch controleren of ze niet per ongeluk in een wasmachine terecht zijn gekomen. Want het is een heel leuk hockey voor ze. Ja. hockey. Ja. Meis, dat is wat ik wilde zeggen. Ja. Nou, en... ik, ik denk dat je een goede bijdrage hebt gedaan voor Sanneke. Dat hoop ik tenminste. Oké, okay, ik hoop het ook. Oké, okay, dankjewel hè. Fijne nacht nog. Dag Ellen. Dag. Dag. Hoi. Loes, goeienacht. Goeienacht, Sanneke. Ja, ik uh, heb gebeld over het antwoord op de vraag over de drie jaar uh, geen rente. Ja. 0% rente. Ja. Uh, het is eigenlijk zo uh, dat mensen dan die drie jaar lang eigenlijk niet gaan sparen voor het bedrag wat ze moeten aflossen. Hè, de lening voor de, uh, op de auto. Ja. En na drie jaar komt het bericht van ja, uh, de periode is uh, verlopen. Ja. En dan moeten ze gaan lenen, dan moeten ze, of die lening die moet dan om worden gezet in uh, niet meer renteloos. Ja. Yeah. dan krijgen ze dus wel een hoge rente voor hun kiezen. Yeah. En uh, ja, de, de autodealer heeft gewoon een, een, een handeltje met een, een geldschieter uh, ook. En uh, die verdient er dan ook aan aan de aan de hogere rente. Dus het is eigenlijk heel simpel. En de meeste mensen die uh, hiermee in zee gaan met zo'n. Uh, Renteloze lening. Uh, die gaan na drie jaar toch uh, rente betalen omdat ze dat uh, niet op tijd voorzien. Ja, dat dacht ja. ik al een beetje. Hoe ik weet je eigen... dat? Ja, ik, uh, ik ben docent bedrijfseconomie. Ah. Dat interesseert me wel dat soort zaken. Ja, nee, dan, dan weet je er inderdaad meestal ook wel wat van. Dan ligt het in ieder geval op je interessegebied. Maar uh, is, het, is, het al, is dat altijd de insteek? Van, want dan vind ik drie jaar nog wel een lange periode. Ja, maar toch gaat het snel voorbij. En een mens zit zo in elkaar dat hij uh, denkt van... <coughs> sorry, over de drie jaar, acht, hè, dat duurt nog een hele tijd. En, uh, en die gaat ook gewoon leven naar het geld dat hij op dat moment heeft. En, ja, het is vaak best wel een hoog bedrag wat je bij elkaar moet sparen. Ja. En uh, dat is dan tegen die tijd niet bij elkaar gespaard of voor andere zaken weer gebruikt. Ja, en zo, uh, ja het is een soort uh, wet, denk ik, uh, dat mensen zo in elkaar zitten. En daar wordt ook ingespeeld door de autodealer. Ja, ja en nee, dat is wel slim natuurlijk. Ja, ja maar zo, de hele wereld draait om geld. Hè. Dat, dat is gewoon ja. zo. Nou ja, maar het, dit soort aanbiedingen worden natuurlijk niet gedaan als ze er geen geld aan kunnen verdienen. Dat begrijp ik ook wel. Ja. Alleen uh, ja, aan de andere kant, dit soort aanbiedingen kun je dus ook gebruiken. Want je kunt dus denken van nou, ze gaan ervan uit dat ik het niet haal binnen drie jaar. Maar ik zorg gewoon dat ik wel dat ik het haal binnen drie jaar. En dan heb ik er zelf voordeel van dat ik nooit die rente hoef te betalen. Natuurlijk. Ja, er is ook natuurlijk een aantal mensen die dat op, op die manier ook doet. Maar uh, ja, het is ook wat die meneer uh, uh, die daar ook over begon... Uh, uh, die zei van ja, dan verkoop voor auto's. En dat klopt natuurlijk ook, hè. Het is ook een manier om je auto's te verkopen. Ja. Uh, en, uh, maar uh, ja, het, het, het is toch altijd weer een spelletje waar je in tuint. Uh, <laughs> uh, ja, en wat betreft het, um, de bijtelling... ja. Het gaat natuurlijk om uh, auto's uh, van de zaak ja. uh, die je mag gebruiken. En uh, ja, dat wordt gewoon gezien als een voordeel die je hebt uh, bij je werkgever. En de belastingdienst uh, die wil daar gewoon uh, inkomstenbelasting of over, of inkomstenbelasting. Hmm. En, uh, want die zegt gewoon, ja, <laughs> iedereen heeft dat voordeel. Hè? Dus uh, daar willen we nog wat over zien. Ja, dus eigenlijk, want, uh, ergens ook wel weer logisch, of niet? Ja, dat is ook eigenlijk zo. Het is net als je een reisje van de zaak krijgt, hè, wat een exorbitant is. Daar moet je ook uh, dan over bijbetalen, inkomstenbelasting. Ja, het is wel, het is wel met dat soort dingen, uh, daar denk je niet aan. Want je denkt, oh een auto van de zaak, dat klinkt allemaal heel tof. En dan valt het zo tegen als je dan... Uh... Nou, dat, dat is zeker zo. Want ik heb uh, een van mijn kinderen, die uh, jong, uh, die ging samenwonen. kreeg huursubsidie. En op een gegeven moment kon hij van zijn baas kreeg een bedrijfsauto. Yeah. En als je dan beneden de 500 kilometer per jaar rijdt, krijg je geen bijtelling. Maar ja, goed, hij vond het wel leuk om die auto te gebruiken. Yeah. Voor, voor boodschappen, whatever. En dan ben je er gauw overeen. En toen kreeg hij een bijtelling. Yeah. En hij, uh, hij, hij moest een bedrag per maand, uh, ook via zijn salaris. En uh, toen raakte hij zijn huursubsidie kwijt. Maar nou, als je achteraf ging kijken wat die auto me nou eigenlijk heeft gekost. Ja. Dus nu heeft hij gewoon een, een, een, een hele leuke tweedehands auto gekocht. En daar kunnen ook nog, kunnen ook nog mensen in mee. Ja. Extra. En uh, hij is in minder kwijt. Maar dat zijn, het zijn vaak dingen die aantrekkelijk lijken. Maar er zit altijd een aardetje onder het gras. Ah, dat is wel even een wijze les. Zo eventjes op de donderdagnacht om uh, anderhalve minuut voor drie. Ja, de, ja goed. Het, uh... Ja. Ik vind trouwens dat je een leuk programma hebt. Ik, ik, ik luister niet zo vaak s'nachts. Maar uh, ik vind oh. echt heel grappig. Heel oh, gelukkig maar. <laughs> ja. Nee, ik, ik luister niet zo vaak. Dat hoor ik niet zo graag. Nee, maar ik snap nee, dat dat het... wel. Ja, dat, dat dan is, dan is ook wel. Ik. Dat is wel prettig voor sommige mensen om eens een keer wel te kunnen slapen. Ja, ja. nee, maar de bijtelling, ja, volgens mij is het uh, is het dan helemaal opgelost, die vraag. Dankjewel daarvoor. Ja, Dan, denk, ja. Ik, dan hoop ik dat Leon. En ook. Uh, Um, of Ben. En dan hoop ik natuurlijk ook die vraag uh, over dat radiospotje of die die nu heel wel begrijpt. Maar het was inderdaad wat ik een beetje dacht dat het uh, geld ging kosten na die drie jaar. en dat daar de <gif> waarschijnlijk... Overigens kreeg ik via de chat ook nog de tip dat er ook nog administratieve kosten vaak worden gerekend voor zo'n uh, zo lening. Ja, dat zal natuurlijk wel. Ja. Dat, uh, ja, maar dat, zal, dat is dan niet echt denk, een heel hoog bedrag per maand elke keer. Nee, maar ja, het is wel weer. kost inderdaad wel weer geld. Ja, ja. Ja, ja nou ja, het is uh, soms dan, uh, dan... Voor sommige mensen werkt het als je, als je een bedrag... ook al is het dan ietsje hoger, maar wel verspreid over jaren kunt betalen. Ja, maar wees er voorzichtig mee, zeg ik gewoon maar weer een keer. Dankjewel, Ellen, voor je uitleg en je bijdrage. Ja. Niet te danken en een, een goede nacht nog. Hè? Helemaal hetzelfde en tot de volgende keer. Dag Ellen. Oké, okay, doei doei. Dag. We gaan er even uit voor het nieuws, maar blijf bellen naar 0800-1121.